We gaan door met mooie muziek. Rihanna, haar laatste haar laatst verschenen hit. Ik heb al zijn biertje op het begin. nou hè? He. Ik heb geoefend, Het is Ti Rihanna en Ti Nu op je radio. Tiamo, tiamo, she's That N.W. Nightwalk. No facts. Cheryl Cole wil die Cheryl Tweedy heten en daarmee alle banden met haar ex doorsnijden. Ze hoeft ook geen cent te vangen van haar bijna-ex-voetballer Ashley Cole. Nee, vind je gek? Ze ontving laatst nog een kleine 290.000 euro's voor een optreden van een half uurtje. Ja, volgens mij heb ik de verkeerde baan uitgezocht. Hoe eerder ze de afwikkeling achter de rug heeft, hoe beter, Cheryl, hoe, hoe beter Cheryl het vindt. Aan een raadsman heeft laten weten dat ze voor 12 juni in de scheiding helemaal rond wil hebben. Zo zeggen bro rondom Sharon. Zo kunnen ze allebei weer snel door met hun eigen leven en kan Ashley zich gaan concentreren op het WK in Afrika. En uh, sinds na het winnen van de Britse X-Factor variant in 2008 binnen notaam Time uitgegroeid een popster van wereldformaat. Als ze op het podium staat lijkt ze moeiteloos de hoogste noten te raken en bespeelt ze het publiek als een pro. Het is haast alsof ze nooit anders gedaan heeft. En hoewel ze inderdaad vroeg mee heeft begonnen, ze was negen jaar oud, heeft ze keert moeten knoppen om er zo, uh, zo ver te komen dat ze nu is. Dan wist je bijvoorbeeld dat Alexander Burke al eerder een keer bijna in de finale van Expert stond, Pak met haar huiswoest van de jury. En dat Alexander de hele wereld instortte. Want ze wilde zo graag wereldberoemd worden. En uh, uiteindelijk volhouder uh, wint in ieder geval. Maar als je wilt zien hoe de weg naar het, uh, het topverloop is. dan moet je even kijken op internet. Uh, het, uh, is, nou, Alexander Burke. Dan kan je alles lezen over hoe het allemaal is begonnen. En ja, dat denk ik van. De Nederlandse expert, ik weet niet of je dat... Uh dat je dat allemaal gezien hebt. Het is echt een drama. Er zitten artiesten bij, dan zeg ik, ja, die kunnen goed zingen. Dat is echt, ik bedoel, ik doe het ze niet na. Maar noem nou een Nederlandse artiest op die ooit in het buitenland echt is doorgebroken. Na de jaren negentig dan, hè? Kijk, vroeger hadden we al die topgroepjes, uh, Maar tegenwoordig, de jaren tachtig, deden ze het goed. En nu in Nederland, als je het over Nederlandse artiesten hebt in het buitenland, dan is het Cesto. Maar kan je vertellen, Cesto kan geen noot zingen. Nou, Hij kan in ieder geval wel goed plaatjes draaien, dat Rihanna als slash in een Guns N' Roses. De nieuwste video. Rihanna verruilt in haar nieuwe clip haar korte kopie voor een zwart lang rockend slash pruikje. Sterker nog, ze zet een perfecte imitatie van Guns N' Roses in slash neer. Speciaal voor het nummer Rockstar heeft Rihanna ook nog drummes genomen bij Travis Barker. Die zelf ook even mag verschijnen in de clip. Een stoere mannenrol dus voor de seks Rihanna. Maar maak je geen zorg, ook haar vrouw de kant Ruimschoots. Uh, Ruimschoots aan bod. Een nieuwe clip dus binnenkort. En een nieuwe plaat van Rihanna. En 50 Cent's. Ik ken hem nog. Tegenwoordig heeft hij het een beetje rustiger wat betreft uh, muziek maken. Producer doet hij nog wel met andere artiesten, maar zelf zat het een beetje stil. Maar hij is druk bezig geweest. Hij is 25 kilo kwijt. Je zou denken dat het om een lookalike gaat, maar. Uh, een de fotootje. Maar het is echt 50 cents. Als je zou zeggen dat hij anorexia heeft, zou ik het ook gelopen. Tegenwoordig is hij hard bezig om een serieuze acteur te worden. En dus haalt hij alles uit de kast voor nieuwe rollen. Eerst liet hij al een aantal tatuages verwijderen Zodat hij al minder lang in de make-up hoeft te zitten. Om ze te laten wegsminken. Maar nu gaat de rapper-acteur een stapje verder. Erg veel verder. Want voor zijn nieuwe film Things Fall Apart. Waarin 50... Een voetbalspeler uh, waarin 50 voetbalspeler speelt, die kanker krijgt is hij maar liefst 25 kilo afgevallen boog 97 kilo, vorigweegd die 72 kilo. En dat in 9 weken tijd. Nou, dan moet hij aardig ja, geld hebben, aardige diëten aardige hebben, gesport hebben, personal trainer natuurlijk. En dan uh, moet het allemaal uh, wel gelukken. Uh, maar zodra uh, het allemaal voorbij is. Dus zegt hij dat hij zo weer op zijn oude gewicht is. Echt niet alleen voor de film. Dus dat is weer een, een geluk bij een ongeluk. En uh, ik, ik weet niet of je het hebt gehoord van de week. Mark-Marie. De mannetje met de pikstemmetje. De de. Die man die gaat in de jury van popstars. Mark Marie Huidrechts hij heeft de overstap gemaakt naar SBS. De grappenmaker neemt plaats in de jury van het derde seizoen van de Talentia Popstar. Mark Marie is erg blij met zijn nieuwe baan. Het was altijd een van mijn wensen om ooit een plaats in zo'n show te hebben. Maak er wereldkundig jurislips? Jurislips in Popstars is een gedroomde plek. Vorig jaar zagen ruim 2,5 miljoen mensen hoe Wesley Klein de Popstar van 2009 werd. Hij behaalde nummer 1 niet met zijn singer You Race Me Up. En ja, daar gaan uh, ja, toeters en bellen bij mij over het klinken van uh, nummer 1 niet. Nou, volgens mij uh, download Nederland. Al het Nederland uh, gewoon illegaal. Dus, nou ja, in Nederland is het niet illegaal. Je mag downloaden, niet uploaden, wel downloaden. Ja, allemaal een beetje doorgestoken. Maar dat heb je niet van mij, hè. CFM Zandvoort het beste van dance en R&B in de mix hier op de radio. Straks vanaf twaalf uur DJ Mouse. Zometeen rond de klok van half samen gaan we even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaan zijn. Maar aan eerst gaan we eventjes terug naar de muziek, want daar zie ik je natuurlijk voor aan je radio gekluisterd. Hier is muziek van DJ Mich met One Day, One Night. De the Mark, de the Mark remix staat nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. We zijn bij tot aan heen. Most back-to-back beats. Nightwalk. Tell you, sometimes will make me assays. Yeah, I But here I am. And I don't... Dat was muziek van Danny Howells en uh, Dick Trevor, featuring Harry met Dust Till Die. Ik moest even nadenken hoor, ik moest even het cd'tje er weer bij pakken. En de hebben we een Anto, with Mish met One Day, One Night, The Mad Mark Remix. Zo, werd het even tijd voor hetgeen waar je misschien de hele avond op zit te wachten. Misschien zit je al klaar van waar ga ik vanavond naartoe? Nou, this is the party update. Ah, ik ga het je allemaal vertellen. Nou ja, allemaal vertellen. De feestjes die ik denk van. Die zijn leuk, er zijn er nog veel meer, maar we gaan een beetje in de buurt kijken. Vanavond, zoals altijd, beginnen we met Framebusters in de escape in Amsterdam. Dus vanavond met de, onze Zandvoortse Raymond. Hij doet het samen met Jip Deluxe en MC is Janto. En in Electric at Deluxe is er natuurlijk Danny, zoals iedere week. Vanavond hebben we... Het Canny The Cruise in Partyship Ocean Diva. En dat is met uh, Phil Farazam van UK en uh, Steven Quare. En dat is van Het Canny Nederland. Uh, Rob van der Waal op zijn trompetje. En Miss Bunty doet natuurlijk uh, de vocals. En Ace die uh, doet het op sax. vanavond in de Power Zone Superstars met uh, Sonnery James, Ryan Marciano, Sidney Samson, Mark Benjamin, Brian Sundro, Santos, One Too Many, Robert Feelgood, Mike Scott, Juvenis en MC is a jolly good. En we gaan een stukje verder wandelen. Dat doen we op, uh, in de richting van uh, de Ronneweg, de Vinden we de Sans? Champions of Sound. En dat is vanavond met Irwan. Benny Rodriguez. Di rashid MC Nolletje. Charita Lady. Jade. Joël Nannister, Sinister moet ik zeggen, DJ Jean, Lennox Frederik, Volken, Saki en Unico. En een stukje Dichterbij, ja Dichterbij, het scheelt een paar kilometer hoor. In de Westerunie hebben we vanavond Armada Night En dat is met de Ruben de Ronde, Dash Berlin, Ali en Villa En nog dichterbij huis vinden we de stalker in Gromme Helleboogsteeg. Vanavond Groove. En dat is uh, met de... Becky Bekovic, Willy Vonka en Mike Harris. En in zaal 2, Jus Hefner. Dat is vanavond in uh, de Stalker in Haarlem, natuurlijk. En uh, gaan we eens even kijken wat voor leuke feestjes we morgen hebben. Morgenmiddag op het strand van Bloemendaal, Beach Club vroeger. Hebben we vanavond het feestje, of vanavond, morgenmiddag het feestje brutaal. De interne heeft 10 euro. Het begint om 3 uur. Nee, het begint om 2 uur. Als je 3 uur bent, dan kan het al vol lopen... De line up is Rashid, Gregor Saltal, Billy de Klits. Speakers, Stefan Vilein, Domingos, Andrea Russo, Glow in the Dark, Dirty Bee, Marvelous K, MC Nolletje, Ginaro Nivila, OJ Simpson en Mitch Crown. Dat is uh, morgenmiddag, een beatsclub vroeger, brutaal. En in BLM 9 hebben we zoals bijna elke week uh, de smaakstof. Morgenmiddag, vanaf 4 uur ben je welkom. De DJs zijn DJ Matt Skills, Juan Sanchez, Timo Rom. En presseton. gratis tot 6 uur. en Daarna moet je betalen. Valt mee tientje aan de deur, dus of, voor of voornamelijk voor de beveiliging die ze daar rond hebben lopen. En ook morgenmiddag Bloomingdale True House Music. En dat is natuurlijk met iemand minder aan Ricky Rivaro. Doet het samen met Danny Bovee en Roy Rocks. Roog komt voorbij, met Styles Room and Doors. En de vogels zijn bij Mitch Crown, die man heeft het druk dit weekend. En in Voedstok 69, morgenmiddag, hebben we Evotions Presents Cocoon on the Beach. Ja, moet eens even kijken hoor. Dat is de line-up Marcus Fix, Egbert Christientjen en uh, Fren Wiersma. Dat is in Woodstock 69. die interesse is 12,50 euro. 2,50 extra voor de DJ waarschijnlijk. Zie je bij mijn antwoord. Dat zijn de feestjes voor vanavond. Er zijn er wel meer. Ik bedoel, vanavond hadden we ook ping Pop. En misschien zou je wel aan de, aan de, aan de tv gekluisterd... voor het vreselijke Eurovisie Zoom Festival. Nou, ik heb van de week al zitten kijken naar de voorrondes. Of de halve finale lijst. Nou, het vriendjes, politiek Ze zijn allemaal bang dat ze oorlog bij elkaar krijgen. In ieder geval, ik haal me er niet mee bezig. We gaan door met muziek. En wat voor muziek? Dat doen we met Shakira. En dat vinden de mensen wel leuk natuurlijk. De Afrikanen zijn er niet over te spreken. Nou ja, de meningen zijn verdeeld. Shakira heeft een nieuwe plaats gemaakt. Het thema van het WK van 2010 in Afrika. De openingssong, hoe je het ook wil noemen. Het is Shakira met Waka Waka. This time for Afrika. Je gaat hem nu horen op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vam. Je radio heeft zijn draai gevonden. Je radio heeft een draai gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Zandvoort. Op ZFN. 106.9 ZFN.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 It's time for Africa. Listen to your vibe. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. moment, no hesitation. Today's your day. I feel it. You pave away way. You believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up, baby. Time to shine, shine, sangale gallo. This time for Africa. So big big mama from east to west I tell you my head let's go walk on my head this is so this is africa From whatever makes you smile Zaterdagavond op ZCCF Van de dans in een mix op de radio hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Van, De avond van het Eurovisie Songfestival waar ik in ieder geval me niet mee bezig ga. Misschien jij wel. Al zou je denken van hij heeft het erover, dus als je het erover hebt en dan heb je er ook wat mee. Voor de muziek van Shakira met Waka Waka, this time for Africa. Ja, de Afrikanen, sommigen vinden het oké okay, en sommigen zeggen van nee, het is de WK van Afrika, dus dan moet een Afrikaans dat nummer moeten zingen. Maar ja, andere mensen hebben gekozen voor Shakira. Colombia, ja, Afrika. Ja. Wat maakt het uit. Deur achteraan horen we een fantastische plaat. Ik denk op de plaat van dat hij samen met zijn vader... de een van de betere platen van Alain Clark. Met Love is Everywhere. Echt een plaat van de eerste keer dat ik Was ik echt van... Ik ken je, maar... Het, hoe heet die Amerikaanse man? Nou, meestal Nederlandse artiesten hoor je toch iets euh, Nederlands in. Maar deze plaat van Alain Clark was echt top. Love is Everywhere is ook te vinden in de Nederlandse hitlijsten. En daar over de muziek van John Daalbeck, futuring Andy P. Met Love In Sight. En zo met 10. Wat staat er deze week op één? Wat staat er niet meer op één? En wat is er deze week nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op nummer 10. Nieuw binnengekomen. En... Ik moet zeggen, het is een leuke plaat. Het is Peter Lutz met The Rain. Die heb je hebt hem al een paar keer gehoord op de radio. Uh, op nummer 9, nieuw, binnengekomen deze week. Anne Grace met Celebration. Die plaat gaan we zo meteen nog even draaien. We genoeg tijd hebben. Op nummer 8, vorige week nog 6. Twee plaatsen gezakt voor Flow 212. featuring Rusty en DJ Overrule met Ritmo Domeuklo. Op nummer 7, vorige week nog 9. Dus uh, ja... ...een beetje gestegen, Rio met One Heart. Op nummer 6 één plaatsje gestegen voor Ina met Love... ...die gaat weer een beetje heen en weer... Op 5 blijft staan deze week DJ Chesto... featuring Nelly Fontana met Who Wants To Be Alone. Op nummer 4 één plaatsje gezakt voor G-Lontra... featuring Chelsea D That Save Me. En deze week de hoogst we binnenkomen vinden we op drie. En iets is van Fateless met Not Going Home. nummer 3 deze week, op nummer 2... twee plaatsjes gestegen voor Sander van met Renegade... Volgens mij die plaat wel honderd jaar mee, maar hij staat in de hitlijst. Deze week op één, vorige week ook op één. En die week ervoor ook, en die week daarvoor, en die week eraf. Ah. Ik weet het allemaal niet meer, maar hij staat nog steeds op één. David Quetta. tezamen met Kid Cudi, Cudi, hoe je het ook wil noemen. Memories, je gaat hem nu horen op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the FM. de Nightwalk 10, nummer 1. David Guetta featuring Kid Cudi met Memories. The Nightwalk 10 is on, number 1.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 But En deze week en ja, heel wat weken geleden. Al. Hij staat al heel lang op nummer 1. David Guetta we zijn met Kid Coody met Memories. En zo komen weer het eind van het eerste gedeelte van de Nike Zo meteen van 12 uur die mocht naar onze eigen resident DJ Mauzo. En ik krijg laatst het commentaar van wij horen je nooit. Nou kan je vertellen. Ik zit altijd te praten door die microfoon in de tweede uur. Maar blijkbaar ben ik altijd zo dronken dat ik gewoon de schuifjes. Niet te op openstaan voor het publiek, dus ik lul wel, maar mensen horen het niet. Ik ga mijn best doen om uh, te kijken of het vandaag wel doet. Zie je bij hem zandvoort? De voorplaat is ook nieuw. Staat in een Ridewalk right tent, Doet het goed in de hitlijsten? Het is uh, Grace met Celebration. Ze zeggen tot aan de andere kant van 12 uur.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 Tijdens het optreden van de Spanjaard Daniel Diges sprong hij op het podium en danste hij mee met de begeleidingsgroep. Bewakers van de tv-studio in Oslo sleurden hem snel van het podium af. Omdat de Spaanse zanger even uit zijn concentratie was gehaald, mocht hij van de Songfestivalorganisatie zijn lied nog een keer zingen. Op dit moment is de stemming in volle gang. De Britse staatssecretaris van Financiën, David Laws, heeft zijn ontslag ingediend. De liberaal-democraat was in opspraak geraakt. Hij had als parlementslid voor 47.000 euro onkosten gedeclareerd... voor de huur van een paar kamers in het huis van zijn vriend. Laws wilde naar eigen zeggen verbergen dat hij samenwoonde met een man. Een wetsvoorstel van D66 voor een verbod op homodiscriminatie door schoolbesturen... kan rekenen op een kamermeerderheid... Nu staat in de wet dat homo's niet om het enkele feit dat ze homo zijn gediscrimineerd mogen worden. Dat laat ruim, wel ruimte om te discrimineren als iemand bijvoorbeeld samenwoont met iemand van hetzelfde geslacht. Een meerderheid van VVD, PVDA, SP en GroenLinks en de Partij voor de Dieren steunt het voorstel van D66. Acteur, filmregisseur en beeldend kunstenaar Dennis Hopper is overleden. Hij leed al een tijd aan prostaatkanker. Hopper debuteerde in 1955 met een bijrolletje in de James Dean film Rebel Without a Cause. Zijn grote doorbraak kwam in 1969 met de film Easy Rider, een hippie road movie. In 1986 maakte hij een comeback in de film Blue Velvet van David Lynch. Dennis Hopper is 74 jaar geworden. Het weer, vannacht af en toe flink wat regen. Komende dag is dat ook zo, en er is dan ook nog kans op onweer. Het wordt overdag 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij, jij beleeft het.